Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. 16 Kamerleden leggen geen eet of belofte af... bij de inguldiging op 30 april van koning Willem-Alexander... zei Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf in het tv-programma Buitenhof. Van negen leden uit de Eerste en Tweede Kamer was al bekend... dat ze niet de eet af willen leggen. Op een vraag hoeveel dat er inmiddels zijn antwoordde de graaf 16. Om wie het gaat, zei hij niet. Eerder maakten leden van de SP, de Partij van de Dieren... en GroenLinks bekend te weigeren. Het zou het hoogste aantal Kamerleden zijn dat weigerde eten of belofte af te leggen. Bij de inhuldiging van Beatrix waren er veertien afwezigen, waarvan vijf om principiële redenen.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 MKB Nederland maakt zich grote zorgen om cyberaanvallen... zoals de afgelopen week op Nederlandse banken hebben plaatsgevonden. Voorzitter Hans Biesheuvel zei in het tv-programma Jinek op zondag... dat hij bang is dat dit soort aanvallen grote schade kunnen veroorzaken. Volgens Biesheuvel is door de crisis de onzekerheid bij bedrijven al heel groot. Je kunt het er niet bij hebben, zei hij. Afgelopen week hebben meerdere banken last gehad van een cyberaanval... waardoor klanten niet konden internetbankieren. Woensdag kreeg ING te maken met een grote storing... die voor zover bekend niets met de cyberaanval te maken heeft. Door de storing kregen ING-klanten onder meer een verkeerd saldo te zien. In de Eredivisie heeft FC Utrecht met 1-0 gewonnen van ADO Den Haag. Enige doelpunt werd gemaakt door Jens Toornstra... die voor de winterstop nog voor ADO speelde. Dan het weer. Volop zon, weinig wind en 8 tot 10 graden. Morgen wat meer wind, wel eerst zon, later wat regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de Afrit Epen staat 7 kilometer file. Je geeft een half uur vertraging, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Verkeer vanuit Zwolle naar Amersfoort rijdt het beste om via Apeldoorn, over de A50. Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires?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 4 minuten over drie, welkom terug bij Langs de lijn. We gaan door met het veld, rondje langs de Velden. Waar beginnen we? Bij Frank Wilaart. Groningen Heerenveen. Ja, dat klinkt heel spannend, maar uh, dat is het op zich ook wel. Want Reren uh, moet nog altijd die inhaalrace maken. Want het staat nog altijd achter in Groningen. Tegen de plaatselijke FC met 1-0. NEC AZ en die oudkamp. 29 keer kwamen ze in Nijmegen tegen elkaar in actie. 10 keer won de een, 10 keer won de ander. 9 keer werd het een gelijkspel. Het meest logische zou gelijk gelijkspel zijn. Nou, laat het dat ook staan. 1-1 na 32 minuten spelen. En natuurlijk houden we op de hoogte van Parijs. Robert de Hel van het Noorden, Gio Lippens. Met 13 seconden nog maar is het verschil tussen de vier koplopers inmiddels. De vier koplopers en het peloton. Het peloton waar verschrikkelijk hard wordt gereden. Waar we Fletcher vooraan zagen rijden. Waar we Cancelara... ...voor het eerst op kop zagen. Nu is het de Leukemans die daar het tempo maakt. En we zagen ook nog Ramon Sinkeldam. Jawel, de Nederlander van de Argo simano formatie Hij won ooit de belofte versie van Parijs-Roubaix. En hij probeert weg te rijden uit het peloton. Maar voorlopig is daar controle voor aan het peloton. Maar die kopgroep, die gaan ze zo meteen terugpakken. Kampong, oranje, zwart, het mannenhockey. Ja, het was 0-1. Het is inmiddels 0-2 geworden. Een enorme blunder in de verdediging van Kampong van Raymond Alegre, de Spaanse international. Hij had de bal op de kop van de cirkel en hij dacht van nou, ik heb alle tijd. Maar toen kwam Bob, van, Bob de Voogd, de international van Oranje Zwart, als de kippen bij. Hij plukte de bal van zijn stik, kwam alleen op de kop van de cirkel... en met een backhand passeerde hij harten. Dat betekent dat Oranje Zwart met 18 minuten gespeeld in de eerste helft... met 2-0 staat tegen Kampong. We gaan hem een klein beetje helpen, zoals dat heet. Gimme, gimme, after midnight van Abba. Maar wij gaan naar Frank Wielaert, Groningen-Herenveen. 38 minuten onderweg, 1-0 voor Groningen. En je hoort de trainers wel eens zeggen, ja, zij zijn dan misschien technisch wel wat beter? Tactisch loopt het allemaal van een leien dakje? Er zit misschien wel wat meer vertrouwen in, maar je kan een boel weer goed maken met werklust. En als dat dan werkt, dan zie je hoe Groningen dat doet. En 2-0 maakt, nee, buitenspel. Het is de leeuw die hem uiteindelijk het laatste zetje geeft. Maar de assistent scheidsrechter op het moment dat de paas gegeven gaat worden... Onmiddellijk de vlag de lucht in en hij heeft 100% gelijk. hoor. De Leeuw stond buitenspel op het moment dat hij de 2-0 binnenschiet. Maar het is toch mooi om te zien dat Groningen, wetend dat het voetballend minder is dan Heerenveen... als het er daarop aan laat komen, met de hele ziel en zaligheid nu al 39 minuten. Alles afjaagt wat er af te jagen valt, met kleine tussenpozen. Nu eventjes bijvoorbeeld, als Heerenveen achter in de bal rond speelt, vindt Groningen het wel prima. Maar zo gauw dan Heerenveen op de helft van Groningen komt... Dan zitten ze er allemaal heel kort op en heeft uh, Heerenveen heel weinig tijd om die bal rond te spelen. En zie je ook dat er heel weinig lukt bij de Vriezen op dit moment. En dan is zo'n wedstrijd ineens heel erg leuk. Als uh, twee ploegen gelijkwaardig zijn. En uh, de Vriezen met name nu om zich heen kijken. Van jongens, waar, waar moeten we eigenlijk allemaal precies op letten? Want uh, we komen ogen en oren tekort. Magnasco, 1 tegen 1 tegen Rijtela. Op het moment dat hij de bal dan verspeelt aan de verdediger, Magnasco. Dan uh, gaat hij er goed voor staan. En zorgt hij er in ieder geval voor dat Heerenveen niet de lange bal naar voren kan geven. Om zo uh, het middenveld eventjes over te slaan. Terwijl we nog even op de herhaling kunnen zien dat de leeuw inderdaad een meter buitenspel staat. Vandaar ook dat de assistentscheidsrechter zeer resoluut was. Volkomen terecht dus dat die 2-0 van Groningen is afgekeurd. Heerenveen heeft het bijzonder lastig in Groningen. en staat dus achter 1-0. Gaan even naar het hockey. Even een doelpuntje halen bij Tim Steens. Kampong <laughs> tegen Oranje Zwart. Ja zeker Twan. het is een doelpunt voor Kampong. Kampong weer terug in de wedstrijd zoals je dat zo mooi zegt. Het was uh, Pieter Wiegman die de cirkel in kwam bij uh, Oranje Zwart. Hij, met, hij probeerde een backhand voor te geven, maar die kwam op de voet van Robert van der Horst. En dat leverde een strafcorner op de eerste voor Kampong. En Roderick Weustoff pushde hem heel hard achter keeper Mark Jenderschens. Zijn twintigste treffer van dit seizoen van Weustoff En daarmee is hij topscorer van de hoofdklasse. Maar het staat inmiddels wel 1-2. En die Houtkamp en ECAZ in evenwicht. Ook die wedstrijd en die eigenlijk helemaal? Ja, eigenlijk wel. De afgelopen uh, 20 minuten waren niet zo leuk als de eerste 20 minuten. We zitten in de 40 e minuut van de wedstrijd. Nu misschien dan wel als Rijn Koolwijk gaat aanleggen voor een vrije trap vanaf de rechterkant. 1-1 de stand. Doelpunt in de 17e en 18e minuut. Maar her 0-1 komt Boy, prachtige vrije trap. 1-1. Maar nu Koolwijk moet de bal voor het doel gaan uh, scheppen. Waar onder andere Van Eijden staat te zwaaien. Van Gooi hem op mijn hoofd. Die uh, heeft weer eens bijzet. Dan komt de bal laag. Gevaarlijk. En daar wordt hij met moeite weggewerkt over de zijlijn. Door de verdediging van AZ. Viergever die de bal het laatst raakte. En dus mag uh, uh, uh, NEC gaan ingooien. Het is een uh, inderdaad gelijkwaardige wedstrijd. Beide ploegen uh, proberen het wel. Maar Frank, jij hebt iets uh, leuks te melden. Ja, penalty voor Groningen. bal kan nog even nu in de herhaling kijken wat er precies gebeurt. Bakuna neemt de bal aan. Bal komt van de linkerkant. En doet dat dan heel slim. Hij legt de bal achter Joey van den Berg. Die doet dit even één stapje te veel, Steekt dan zijn rechterbeen uit. En Bakuna ziet dat been en denkt, dankjewel. En gaat er overheen. En wegereft. die staat nog aan de andere kant van het strafschopgebied, heeft er uitstekend zicht op. Die denkt twee tellen na. Ja, ik kan hier niet anders dan een penalty voor geven. En dus ligt de bal nu op 11 meter. Staat Bakuna daarachter tegenover Noordveld. Daar komt de aandacht. Van Bakuna voor 2-0. En die zit ook. Nordveld de verkeerde hoek in. Hij gaat naar rechts. De bal gaat naar links. En dan is het uh, 2-0 voor Groningen. En de eerlijkheid gebiedt met te zeggen. En daar hoef je niet echt heel erg eerlijk voor te zijn. En je hoeft er ook geen uh, verstand van te hebben. Je hoeft ook niet partijdig te zijn. Groningen heeft deze 2-0 heel erg dik. Volledig helemaal zelf verdiend. En uh, dus uh, is dat uh, een mooie stand, op dit moment een volledig terechte stand in deze wedstrijd. Heerenveen zal zich in de rust, want daar zijn we zo langzamerhand wel bijna aan toe, uh, even opnieuw moeten uitvinden. En die 2-0 achterstand goed gaan maken. Groningen meldt zich op deze manier nadrukkelijk in de strijd voor de uh, Europese playoffs. Maar ze moeten eerst die tweede helft zo meteen nog even doorkomen. Eindfase eerste helft, Groningen komt thuis op 2-0 tegen Heerenveen. En wij weer even terug naar Tim Steens. Tony Weer gescoord, hè? Ja, zeker, Twan. Het is 2-2 geworden. Maar er zijn wel protesten van Oranje-Zwart. Het was een actie van Mink van der Weerde, de rechtsachter van Oranje-Zwart. Hij werd opgejaagd door Thierry Brinkman en Roderick Weusthof. Hij kwam in de problemen en heel Oranje-Zwart claimt nu een overtreding tegen Mink van der Weerde. Maar de bal sprong van zijn stik en Erik die gleed die bal binnen achter Jenskens. En zo zou het 2-2 moeten zijn. Maar goed, of scheidt zich de Otto deze goal? Toekent, dat is nog even de vraag. Hij gaat overleggen met Roderick Wijsmuller, die zegt: Ik heb niks gezien. Dus uh, heel Kampong staat al op eigen helft. Die willen gewoon dat het doelpunt telt, maar Oranje-Zwart blijft protesteren. Met name Robert van der Horst, de captain van Oranje-Zwart, staat bij de scheidsrechters die nu samen even overleggen of het wel een doelpunt is of niet. Kierijn Kaspers, de, de aanvoerder van Kampong, komt er ook nog bij. Maar Roderick Wijsmuller zegt: uh, Jij moet even wegwezen. Ik ga het samen met uh, Michiel Otter gaan we dat even overleggen. En uh, ja, nou, het duurt nog wel eventjes, maar ik denk dat hij wel gewoon een doelpunt geeft, want het zou me verbazen als hij overtraining zou geven voor Kampong. Otte. Hij gaat kijken wat hij doet. Nee, hij geeft hem toch. Hij annuleert het doelpunt volgens mij. Ja, en nu weer protest natuurlijk bij Kampong. Heel Kampong nu omscheidt zich de wijsmule heen. Maar inderdaad, hij geeft een vrije slag tegen Mink van der Weerde, die geblesseerd achter het doel staat nu van Oranje Zwart. Maar de treffer wordt geannuleerd. En dat betekent dat we hier nog steeds een tweede voorsprong hebben voor Oranje Zwart. Gaan we weer fietsen. Gaan we naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Want zo langzaamaan, zo langzaamaan gaat het allemaal gebeuren, hè? De grote mannen die melden zich aan het front. We melden al dat Fabian Cancellara even op kop ging rijden. En dat het peloton toen aardig uit elkaar getrokken werd op de kassijenstrook. De kopgroep die we hadden is inmiddels al lang weer ingelopen. En dat betekent dat de echte grote mannen aan het front zijn. Ik kijk naar de boomlange man van Omega Pharma Quickstep. Stijn van den Berg. Een van de sterke mannen van dit voorseizoen. Is ook een meter of twee hoog. Toren boven iedereen uit. Heeft dan de kleinere Sebastian Langeveld in het wiel. Nicky Terpstra zit erbij. Lars Boom zit erbij. Juan Antonio Fletcher hebben we gezien. Fabian Cancellara, Luca Paolini. Maarten Wijnans de Belg uit Blanco Formatie. Dat zijn de mannen die daar mee vooraan bij zitten. En ik meende ook de Noor te hebben gezien. Die moet je niet meenemen naar de wielenbaan. Want die sprint iedereen eruit hier als het op een sprintje aankomt. Maar zover zijn we nog niet. 42 kilometer nog te koersen. Voor een nieuwe kopgroep dus van een mannetje. Of 15 denk ik zo'n beetje, Sebas. In het ja. stop. Ja, ja, wat ik door, zo door het stof heen kan zien, als ik naar achter kijk op zone 9. Een uh, niet al te moeilijke zone hoor, maar tussen aanhalingstekens 2 sterren. Maar ja, al wel na uh, dik 200 kilometer koers, 211 kilometer koers, dan zie ik daar de eerste over 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ja, 13, 14 man. 13, 14, 14 man zijn er los. En die zijn toch wel een stukje los hoor. Die zijn toch wel een stukje los. Want daarachter aan het einde van die zone. Daarachter blijft uh, dat uh, uh, kasseinstrookje. Wat maar 700 meter lang was. Blijft toch behoorlijk leeg. Iedereen wordt nu naar voren gestuurd. Want ook al rijden we inmiddels weer op het asfalt. De weg is heel erg smal. 13 koplopers dus. In deze parijs Roubaix. Als we begonnen zijn aan de uh, laatste 40 kilometer. Zo'n beetje afgerond. En op weg zijn naar de. Laatste acht. Kassaijsstrooker de volgende. Dat is weer een drie-sterren-strook. Dus weer iets zo lastig als we er net hadden. Inmiddels in Engeland. Tottenham Hotspur tegen Everton. Al binnen 10 minuten op 1-0 gekomen door een goal van Ade Bajor. En naar het Nederlandse voetbal dan. NEC, AZ en Die uitkamp. Slotfase, eerste helft. Laatste 15 seconden. Plus misschien nog een minuutje extra tijd. Vrije trap voor AZ. Snel genomen. Aan de linkerkant is Berensweg. weg. Even uitgeweken naar die linkerkant. Heeft Breuer tegenover zich. Trekt naar binnen. Moet de bal voorgeven. Daar is niet het doelpunt. Zo, dat scheelde weinig zeg. Of Hendriksen had 2-1 voor AZ gescoord. De Aval gaat verder met Berens. Ach, jonge veel te lichtzinnig zoals hij dat Lupje geeft richting Lopje geeft richting. Uilt uh, hij door en dan zegt Van Ziegen we gaan rusten. Ja, we gaan rusten. 1-1 de stand na 45 minuten. Twee hele aardige minuten waren het. De, de, de, minuut, minuut nummer 17 toen Maher scoorde voor AZ. En een minuut later een prachtige vrije trap van Comboy En dus bij rust. 1-1 bij NEC AZ. Groningen Herenveen Groningse publiek, weet niet wat ze zien. Frank Willard? Nee, ik, denk, ik zit net te denken. Ik ben denk ik de eerste die dit jaar hardop op de radio durft te zeggen... dat hij geniet van FC Groningen. En uh, het is blessuretijd 2-0 voor de thuisploeg tegen Herenveen. En de, de vechtlust, de inzet is uh, heerlijk om, uh, om te zien. En het is genoeg om het Herenveen echt onmogelijk te maken... om in de buurt te komen van uh, Bizot. Nog een hele grote kans gezien op 3-0. Op het moment dat Djuricic zich weer meldt aan de linkerkant... denk Manjaska. Ah, daar is hij weer. Als wij de bal hebben, dan ga ik weer naar voren. Want die man die gaat niet achter me aan. En op het moment dat hij de paas geeft, dan komt die bal bij de Leeuw. Die heeft heel weinig tijd om uit te halen. Want Nordveld zit er goed bij. Daarachter heeft Texera en de herkansing dan de mogelijkheid om uit te halen. Die schiet hoog over. Een leeg doel. En dat was dan weer niet zo goed. Een vrije trap nog in de allerlaatste... Tellen van deze eerste helft. Op het moment dat Bakuna uh, voetje wordt gelegd. Opnieuw, hij dus ook degene die uh, de penalty meekreeg vanwege heeft de bal licht op. Nou, wat is het? Uh, medentje of uh, 20? 21 is het dan om precies te zijn. Je kan het halve cirkeltje nog mooi even meetellen. Daar ligt de bal zo ver van uh, het doel af. En uh, de muur staat inmiddels al uh, redelijk op uh, afstand. Wordt neergezet door Nordveld. Het zou wat zijn als Groningen ook dit nog eventjes uh, weet te verzilveren. Ik zou wel adviseren om Texera dan bij de bal weg te houden. Want die heeft tot nu toe nog niet uh, van die afstand en ook van andere afstanden. Zijn voetje nog helemaal, uh, helemaal recht staan. de Uruguayaan, op dit moment. Maar wie weet wat er in de rust allemaal nog gaat gebeuren. Daar zal voor Herenveen nog een heleboel uh, rechtgezet moeten worden. Achter de bal Kwakman en natuurlijk uh, Bakuna. Kwakman is degene... Die... Hij gaat trappen. Noordveld. Goede redding. Hij krijgt hem niet klem vast, maar dat hoeft ook niet. Want het is de allerlaatste actie van de eerste helft. Hij slaat de bal over de achterlijn. En kijk Herenveen. Oei, oei, oei. Er lopen er drie hard naar de kleedkamer... om alvast de aanwijzingen van Van Basten in ontvangst te gaan nemen. En de rest, gebogen hoofd, Noordveld woest op de doellijn. Nog even zijn handdoek uit de touwen halen. Groningen, dat gaat onder applaus de kleedkamer in. Hoe lang is dat geleden dit seizoen? Zegt dat ze dat gelukt is. 2-0 staan ze voor tegen Riveen. En dus is dat applaus verdiend. Dat is daar in de Euroborg. NXC AZ rust 1-1. En eerder vanmiddag geëindigde Utrecht tegen Aden Den Haag in 1-0... door een goal van Toornstra. En straks om half vijf aftrap van Aja tegen Herakles. Gaan we even hokken. Je kampong, oranje, zwart kampong, kampong kwam op gelijk gelijke hoogte, Tim. Maar hij <laughs> werd geannuleerd, hè? Ja, een hoop commotie daarna, want ik zei al, er veel protesten. Eerst bij Oranje Zwart en toen weer bij Kampong. Alexander Cox, de coach van Kampong, kwam ook het veld in. Nou, die werd weggestuurd met een groene kaart door Roderick Wijsmuller, de scheidsrechter. Maar uiteindelijk is het toch 2-2 geworden. Dat doelpunt werd dus geannuleerd van Erik Bouwens. Maar een paar minuten later was het toch 2-2. Geklungeld bij Oranje Zwart in de Achterhoede. En dat, uh, daar leverde uh, iemand de bal in bij Quirijn Kaspers. En die uh, zette hem heel hard voor in de cirkel. En Constantijn Jonker tipte de bal even aan. En ja, Mark Jenniskens, de doelman van Orange Zwart... was op die inzet kansloos. En zo zijn we hier weer uh, met nog een paar minuten te spelen... tot de rust gekomen tot een 2-2 stand. Hier ben ik geboren en door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 Ik heb 20 Kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan. Geen ja. Traum geseen, het haus en zee. Ik suche neues land met unbekannten Straßen.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 Heerlijk. Geen doelpunten ook lekker in de rust. House Amzee, Zee, Peter Fox. We gaan nog even hockey. Tim, steeds. Ben jij ook, denk ik, ook even geen doelpunten gevallen? <laughs> Kampong, oranje, zwart. Nee, anders zal ik het wel laten weten, Tom. Het is inderdaad nog 2-2 uh, hier. En het is, ja, ik moet zeggen, voor het publiek een geweldige wedstrijd. Want er staan ook wel wat internationals op het veld hier. En ex internationals Buitenlandse internationals. Je kan het zo gek niet noemen. En het is echt, uh, ja, beide spelen vol op de aanval. Nu een aanval van Kampong via Raymond Allegra. Hij komt in de cirkel. Krijgt daar een vrije slag mee? Nee, wel. Schrijft dat de otter geeft toch... Kampong, geen vrije slag mee. Terwijl heel Kampong protesteert en ook Allegere. Maar het is een vrije slag voor Oranje Zwart. Snel genomen door Robert van der Horst. Maar die wordt weer teruggevloten door scheidsrechter Michiel Otten. Hij moet op de goede plaats genomen worden. Mink van der Weerde, de speler van Oranje Zwart. Hij is uitgevallen. Hij zit in de dugout met een ja, dikke enkel. Dus ik denk niet meer dat hij gaat spelen deze wedstrijd. En hij was zeg maar, de aanleiding voor het afgekeurde doelpunt van Kampong. Want hij werd opgejaagd door twee spelers van Kampong. Viel in de cirkel over zijn enkel heen. Kreeg erbij er een duwtje. En dat zag scheidsrechter Roderick Wijsmuur Daarom gaf hij een vrije slag aan oranje-zwart. En geen doelpunt voor Kampong. Maar goed, Kampong die zette alle zeilen bij... en kwam heel knap terug tot 2-2... naar het schitterende doelpunt van Constantijn Jonker. En ja, op dit moment is hij stand nog steeds 2-2... en zijn we zeg maar op een haarna tot de rust. De Portugese wielrenner Rui Costa heeft in Baskeland... de Classica Primavera gewonnen. De renner van Movistar was na ruim 170 kilometer in de sprint... in Amo Arrebieta. Stel dan thuisrijder Urtasan en Alberto Contador... Maar de echte wielerwereld staat er in het teken van Parijs-Roubert. Laat Lars Boom zich een klein beetje zien, Gia. Hij laat zich wel zien, maar dat doet hij wel in achtervolging. Want hij zit niet in de kopgroep. Want we hebben een kopgroep met één Nederlander, Sebastian Langeveld. Een Belg, Sepp van Marke van de Blanco-formatie. Dan hebben we Godin erbij, die Fransman met die afschuwelijk lelijke stijl. Maar soms kan een lelijke stijl van fietsen ook mooi zijn. Als je ziet hoe ongelooflijk hard hij vooruit kan komen met die schokkerige schokschouder. Stijl. En we hebben de boomlange Stijn van den Berg erbij. En die hebben een voorsprong van maar 14 seconden op achtervolgers. Eerst op twee achtervolgers. Greg van Avermaat en Juan Antonio Fletcher. En dan een groepje met Cancelara, met Boom, met Stibar, met Nicky Terpstra. Daar hebben we Bernard IJssel bij zitten. Leukeman zit daarbij van Van Carlsolij. Dan hebben we Heinrich Hausler daar nog gezien. Dat zijn de achtervolgers. Ook Paulini zit daar nog bij. Die proberen dat gaatje met Fletcher en met Van Avermaat dicht te rijden. Het zit allemaal dicht bij elkaar in deze finale van Parijs-Robert Lars Boom hier op de rug gezien. In het wiel van Nicky Terpstra. En die houden maar één man in de gaten. De man met het rug nummer 21. De grote favoriet voor deze koers, Fabian Cancellara. Maar Cancellara is geïsoleerd. Moet het helemaal alleen doen. Heeft geen steun meer van ploegmaats. Dus nog 34 kilometer te rijden. Cancelara in de tang. Hij zal het allemaal moeten gaan doen. En ja, Boom heeft natuurlijk met Van Marken een ploeggenoot daarmee redelijk in de spits van de koers. Rijden natuurlijk van Marken in dat kopgroepje. Dat groepje waar dus ook Sebastian Langeveld in zit. En zij zijn onderweg naar de volgende zone. Maar de verschillen zijn oh zo klein. oh zo klein. En net hadden we even een mooi uitzicht naar achteren. En toen zagen we al die plukjesrenners eigenlijk maar op een paar honderd meter van elkaar rijden. We zijn op weg naar de volgende zone. Zone nummer 7. De Kasseien van Tampleuven. Heel kort strookje maar. Een halve kilometer. En die krijgt dan twee sterren met zich mee. En daar is dat kopgroepje naartoe onderweg. Dat is nog niet echt een uh, plek om wellicht de tegenaanval in te zetten. 16 seconden is het verschil maar voor het kopgroepje naar de achtervolgers toe. En misschien wacht bijvoorbeeld een Kanselara wel op die beroemde strook dadelijk in de finale. De Carrefour, de Larbre dik twee kilometer lang. En dat is een strook waar je dus wel het verschil kan maken. Want het kleine stukje kasseien, het trilt heel mooi. Het is heel erg stoffig en er staat veel publiek. Maar met maar 700 meter is het een kort stukje. Rust inmiddels in Utrecht... bij de hockeywedstrijd tussen Kampong en Oranje-Zwart staat daar 2-2. En inmiddels is de wedstrijd in Engeland tussen Tottenham Hotspur en Everton... op 1-1 gekomen. Jelka maakte de gelijkmaker voor Everton. Tottenham trouwens met Vertongen en Dembele. En Heitinga op het middenveld in de basis bij Everton. En eerder in Utrecht vandaag de voetbalwedstrijd. S-Utrecht, Ado Den Haag, rust 0-0, eindstand 1-0. Doelpunten maken, ja. Toornstra speelde natuurlijk eerst aan de ene kant, maar nu voor de Almere Koorde dus tegen zijn oude club Dan een je ingetogen volgens de gewoontes. Tegenwoordig deed die ook. Bas praten praat overigens wel met, de, met deze Toornstra. Felicitaties voor een goal. Uh, die moet je dan geloof ik ingetogen vieren, hè? Ja, dat moet niet, maar ik ben sowieso nooit echt heel erg uitbundig met, uh, met vieren. Dus uh, ja, ik, uh, ik hield het wel ingetogen, ja. Ja, Ik moet bijna zeggen, dat komt dat je die niet zoveel maakt. Nee, ja, nee, dit seizoen heb ik er alweer zeven, dus uh, dat is wel redelijk. Maar uh, nee, ja, ik ben nooit zo uitbindig. Um, is het dan dat het zo moet zijn dat je nou juist tegen ADO er weer eentje inprikt? Ja, ik denk het. Ik denk het. Uh, ik had vooraf niet gedacht dat het zo zou lopen, maar uh, ja, achteraf gezien is het wel, uh, wel leuk. Hoe is dat? Om, ja, het is voor het eerst dat je nu tegen ADO speelt. Hoe is dat? Ja, apart. Apart, maar wel heel leuk. Uh, ja, je kent die gasten natuurlijk uh, door en door eigenlijk. En, uh, ja, in het veld is ook wel leuk. Je maakt met iedereen een paraatje af en toe, en uh, is wel leuk. En je weet precies bij wie je even moet opspringen voordat je een schop krijgt? Ja, precies. Dus uh, ik ben heel uit door de, door de strijd gekomen ook. Dus. Op wie moet je het meeste uitkijken? Toen uh, me Burgersdijk. Ja. <lacht> nee geen. Pakt hij al de training wel eens? Nee, Tom is hele rustig jongen. Um, het is een beetje een moeizaam beginnen, Want de eerste helft zijn jullie een beetje onder maat. De tweede helft gaat het wel. Ja, de ja, eerste helft kwam moeilijk uh, tot ons spel. Ook uh, ADO zakte vrij uh, ver in. En uh, ja, het was moeilijk om zelf het spel te maken. En de uh, tweede helft hebben we het iets, uh, iets omgegooid. En je ziet dat begin tweede helft, uh, ja, speelden we, hebben we het gewoon heel goed opgepakt. En uh, ja, uiteindelijk die goal uh, als resultaat. Dan dus. nou vond ik het in de tweede helft ook wat frisser ogen. En nou snap ik wel dat het makkelijk is om te zeggen, het ligt ook wel voor de hand. Oh, in de eerste helft dacht Utrecht, ach... Weet je, het gaat om de play straks. We voetballen nog een paar potjes in het seizoen. En in de rust is de trainer boos geworden. En in de tweede, dat kon het wel. Ja, nee, ja, de trainer is niet boos geworden. Maar hij heeft wel uh, ja, wat, uh, wat goede punten aangegeven wat we wat moesten verbeteren. En het had gelijk effect. Maar uh, ja, we, hadden niet zo, we speelden niet zo uh, min omdat we al bij de play-offs waren. Hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat dat moeilijk is. Omdat je, je speelt, ja, sommige clubs hebben het over vijf finales. Bij jullie is het het tegenovergestelde. Nee, ja, dat is wel zo. Uh, in principe ja, is het heel moeilijk om nog een plek, uh, plek te stijgen. Ja, misschien met Twente. En uh, ja, uh, plekken uh, buiten de play-offs. Die uh, kunnen ons bijna niet meer ontgaan. Uh, zeg maar de play-offs. Dus, uh, ja, het, is wel, het is wel anders. Maar ja, we moeten wel blijven winnen. Gewoon. Ook voor het goede gevoel. Radio 1. Het NOS Journaal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 En Ronnie Brunswijk wil president van Suriname worden. De oude rebellenleider doet in 2015 een gooi naar het presidentschap. De 52-jarige Brunswijk maakte zijn plannen bekend tijdens een optreden van een rapper. Hij zei onder meer dat hij alle armen in Suriname rijk wil maken. Tot zover, de hoofdpunten uit het nieuws. Vijf keer hadden we een Nederlandse winnaar in Parijs-Roubaix en nu met drie voorin. Je zou toch denken, het zou toch eens mooi zijn hè? Parijs-Roubaix met Sebastian en Gio. Slechte nieuws is dat Lars Boom het wow. wiel van Fabian Cancellara heeft moeten laten gaan. Want Cancellara maakt in zijn eentje de sprong van achteren naar de kopgroep. In zijn eentje, zoals we hem kennen, zoals we hem ook in de Ronde van Vlaanderen hebben gezien. Die uh, bo bovenarm of die is gewoon even losjes op het stuur. Nu pakt hij de remgrepen weer vast. En dan rijdt hij in die stijl van de gekende tijdrijder. Zo in één keer naar de kopgroep toe. Want we hebben inmiddels een grote kopgroep. We hebben acht man aan de leiding. Uh, Stijn van den Berg, Damien Goudin, Greg van Avermaat, Sepp van Marken, Luca Paolini, Sebastian Langeveld en Juan Antonio Fletcher. Daarachter zat dan een groepje met Cancelara, Terpstra, Boom en Maar die andere drie konden Cancelara niet houden. En die rijdt er echt zo in één keer naartoe. Wat is die toch ongelooflijk sterk, die Zwitser. Met nog 30 kilometer te koersen gaat hij zo meteen de aansluiting maken met die kopgroep. En dan krijgen we dus die hele sterke uh, kopgroep. Maar even kijken is er nog niet helemaal bij. Het is een seconde of vijf. Wat ik zo inschat uh, vanaf hier gezien. Een uh, vijftal seconden wat Kanselare uh, nog goed moet maken... op dat groepje waar dus ook Sebastian Langeveld bij zit. Dat is mooi. We moeten het vandaag dus hebben van de Nederlander... in uh, Australische dienst, zo lijkt het, van Orica Greenwich. Die vorige week ook al zo goed reed in de Ronde van Vlaanderen. Heel soepel trapte. Maar ja, toch ook niet mee kon op het moment dat Fabian Cancelara aanging. Kanselare zit zo goed als bij... Die... Die kopgroep. En die kopgroep rijdt in Louville, een klein plaatsje. En dan gaan ze een bord dadelijk zien waarop staat een 3 en een 0. 30 kilometer nog in het zonovergoden, maar wel frisse uh, noorden van Frankrijk. 30 kilometer dus nog te gaan in deze parijs roubaix En dat zag ik Sepp van Marken. die dan wegrijdt uit de kop van die achtman sterke kopgroep. Hij rijdt weg met Stijn van den Berg en ze hebben meteen een gaatje te pakken. Godin probeert dat gaatje nog dicht te rijden, dat gaat niet echt overtuigd. Nee, er is nu een gat. Een meter of 100. Stijn van den Berg die nu op kop rijdt. En Sepp van Marken, de twee Vlamingen, die weg zijn. De een rijdt voor Omega Pharma Quickstep. De ander rijdt voor de Nederlandse Blanco Formatie. En zij zijn er vandoor met nog 29,5 kilometer. Weer begonnen. De bal rond weer in Nijmegen. NEC AZ. Andy. Buitenspel voor Josie Eltidoor. We zitten in de eerste minuut van de tweede helft. 1-1 de stand. En AZ was in de eerste helft ietsje beter dan NEC. Uh, uh, allebei wel gescoord. Maar AZ werd een duidelijke penalty onthouden door scheidsrechter van Zichem. Misschien dat uh, de dus de tweede helft uh, uh, hoorde op zaken kunnen stellen. Maar natuurlijk wil NEC ook graag winnen. Om in de race te blijven voor, dat, uh, voor die na-competitie balbezit. Voor NEC heel even. Want uh, het is uh, uh, notabene Etienne Rijnen die er vandoor gaat. En de bal naar voren geeft. Daar zit uh, Van goed tussen. Maar de afvallende bal komt bij Berghuis. Berghuis draait zich. Goed vrij. Speelt hem naar Maher. Maher moet uitkijken. Wordt op de hielen gezeten door Van der Velde. Geeft hem goed mee. Aan Berghuis. Berghuis op de rand van het opgebied. een Eltidoor. Eltidoor met een hakje. Maar dat is uh, uitstekend uh, doorzien door Michel Breuer. Die de bal wel over de zijlijn de rampt. Eerste minuten dus van de tweede helft in het voordeel van AZ. Als de inworp vanaf de rechterkant genomen kan gaan worden. In het zonnetje door Dirk Marcellus. En uh, kijk Marcelis wie er vrij staat. Ja, er staat helemaal niemand vrij. Want er staan maar twee man bij hem in de buurt. Nu komt Berghuis ook een beetje steun geven aan Roy Berens. Berens krijgt de bal aangegooid. Geeft hem terug aan Marcelis. Marcellus gaat uh, binnendoor bij twee man, maar wordt door, dan door Kolwijk van de bal afgelopen... ...en dan kijken of er snel gecounterd kan worden. Nee, slechte bal van Koolwijk. Meteen weer overname door AZ via Berghuis. Berghuis halverwege de helft van NEC schiet de bal... ...maar dat is een rollertje in de handen van Gabo Babos. En zo na 2,5 minuut spelen in de tweede helft... ...staat het bij NEC tegen AZ uit maar 1-1. De beste helft van Groningen tot dusver dit seizoen... ...was ook taart daar in de Euroborg Frank Wielaert. <laughs> dat was van alles. Maar ik denk voor de spelers dat ze nog even zullen moeten wachten op de, op de beloning. We moeten namelijk eerst nog even drie kwartieren doorstaan. Weliswaar die 2-0 gewoon nog op het bord na 47 minuten in deze wedstrijd. Geen wissels in de rust. Maar de speech van Van Basten. Daar ben ik wel benieuwd naar wat hij allemaal heeft geroepen in de rust. Tegen zijn ploeg er voor de pauze niet aan te pas gekomen. Niet dat Groningen geweldig speelde. Maar die inzet was hard verwarmend en voldoende voor een 2-0 voorsprong. Dat laatste is nog verreweg het belangrijkste. En uh, dus de Groningers nu uh, uh, even opletten. Want in de eerste fase van die tweede helft is Heerenveen wel al een paar keer dreigend in de buurt van het strafschopgebied geweest. Nog geen bal tussen de palen gekregen, de Vriezen, in uh, deze wedstrijd. Ook dat zegt wel genoeg. Nu een hoekschop, dat is een uitgelezen mogelijkheid. Schet is uh, degene uh, die de bal weer over de achterlijn kop. Dus kan uh, Heerenveen nog een poging wagen om een uh, hoekschop te nemen. Maar uh, bij de goal is... Uh, op dit moment niemand echt in de buurt. Daar komt nu Bizot zijn doel uit. Met twee vuisten proberen te stompen. Maracek uit de draai. Is moeilijk. Half ogen volley. En schiet de bal hoog over de goal van Groningen heen. Dat is weer zo'n poging. Maar hij telt niet als, als doelpoging. Omdat hij niet tussen de palen gaat. En van die doelpogingen. Daarvan heeft Groningen daarvoor ook niet zo gek veel gehad. Vier. Maar ja, als je er dan twee maakt. Dan is je gemiddeld in ieder geval prima. Het doorkoppen nu voorin bij Groningen. Door Texera in de richting van Schet. Die even naar de linkerkant is Uitgeweken. Het schet kan niet bij de bal komen. Dan gaat die bal de lucht in en dan is het een potje overkoppen. Dat, het laatste die de bal kopt is Lindgren. Maar die kopt hem zo in de voeten bij Kums. Kums die probeert dan voorin een speler te bereiken. Juricic is dat onder andere. Maar die ziet de bal onmiddellijk van zijn voet afspringen. Juricic zit ook nog niet lekker in de wedstrijd. Maar ja, hij is niet alleen als het gaat om Herenveen tegen Groningen. Vlak na rust, 2-0 voorsprong voor Groningen. Hij is niet alleen Kirio Lippens, maar Kansjelaga kwam alleen. Maar toen net op dat moment prachtig. Ja, heel mooi moment. Echt tactisch ongelooflijk sterk gekozen. Het moment waarop Sepp van Marken besloot om met Stijn van den Berg weg te rijden. Het moment dat Fabian Cancelara aansloot. Want op dat moment weet je dat Spartacus, zo heet hij dan. Maar ja, die man heeft natuurlijk ook niet adem voor, ja, voor tien olifanten tegelijk. Dus die moeten ook even bijkomen. Ging in het wiel zitten van de groep. En op het moment dat die twee wegreden was er niemand die aanstalten maakte om erachteraan te rijden. Dus hebben we die situatie op dit moment. Stijn van den Berg en Sepp van Marken met een serieus gat. 35 seconden op de achtervolgers. Stiebar, Terpstra die als laatste heeft aangesloten. Damien Godin, Cancelara, Van Avermaat, Paulini, Langeveld en Fletcher. En daarachter dan op één minuut van de twee koplopers. Daar rijdt een groepje met onder andere... Uh, Chavanel met uh, onder andere Maarten Wijnands, de Belg van uh, Blanco en Maarten Charlinghi. Die zit daar ook nog bij. En ook Lars Boom moet daar nog ergens in de buurt zitten. Want die uh, zagen we uit het wiel van Cancellara gereden worden. En ik hoorde zojuist dat hij lek heeft gereden, Lars Boom. Op een zeer ongelukkig moment. Overkwam trouwens ook Johan van Summeren eerder in de koers al. Ook op een ongelukkig moment toen de tempo net verschroeiend hard uh, omhoog werd gebracht. Situatie dus, uh, die twee koplopers, 39 seconden is het verschil met de achtervolgers en daar zit Kanselara weer ja kan die straks in zijn eentje die sprong maken? Ja, wellicht op die zone die er dadelijk aan gaat komen. De Carrefour de Larbre. Want we zitten nu in een hele belangrijke zone. Aan het begin zeg maar, van de slotfase. Want eerst Bourgiel. Een zone van een dikke kilometer met drie sterren. En daar liggen de Kassaien echt schots en scheef hoor. Die zone die je had je ook zomaar vier sterren kunnen geven qua moeilijkheid. En een kilometer of twee daarna. De zone van Campvin, APVL. Apvel. En dan komt die. Dan komt de Carrefour de Larbre. Die de beroemde zone waar altijd heel veel dronken Belgen gestaan. Met die beroemde bocht naar links. En de zone waar al heel vaak de beslissing is gevallen in Parijs-Roubert. Daar heeft hij misschien nog een kans om alleen in de tegenaanval te gaan. Maar als ik naar achter kijk, zie ik eerst daar in de vetten onder de helikopter. Tussen die enorme, uh, uh, de enorme walmen van al dat stof door zie ik die twee man komen. En daarachter komt dat groepje met Cancellara. En daar valt Paulini volgens mij uit weg. Want die uh, wordt nu gemeld met met een lekker band. Een seconde of twintig. Het loopt, als ik het zo kan overzien, naar die zone toe ietsje terug, dacht ik. De, kop, de voorsprong voor de twee koplopers. Voor Stijn van den Berg en Sepp van Marken. Heerlijk, CZR, Rolling on the River, Proud Mary. Ik vertel u nog even voor de volledigheid dat het Davis Cup team ook zijn laatste single gewonnen heeft. 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, dus won sling van Adriano Ongboer. Goed, gaan wij ons weer richten op het voetbal NEC-AZ. Ziet er allemaal leuk uit zo in het zonnetje, Andy? Ja hoor, het is ook uh, gezellig hier in de Goffert. Ik zag uh, in de toilethanger dat je hier ook kunt trouwen. Dus van, Ik weet niet of jij het plan hebt, maar het ja, kan hier ja. als je nou, dat ja. wil. Uh, doe het samen. Ik neem het mee in overweging. Het is 1-1 bij uh, NSC tegen AZ. En uh, ja, het is een uh, aardige wedstrijd geworden in de tweede helft. Omdat de NSC wat meer druk geeft richting het doel van AZ. Ik zie uh, zelfs uh, mogelijkheden en kansen. Het is dat uh, Platje toch niet die koelbloedige die spits is. Die je uh, in zo'n team zou hopen uh, te hebben. En die AZ toch normaal gesproken wel heeft met Elty Maar die loopt nu weg van de bal. Maar Platje kreeg een goede kans. Uh, voor kreeg een aardige kans. En een heel mooi schot heb ik ook nog gezien van Rex. En dus betekent dat dat NEC wat sterker wordt. Nu ook een schot van ver. Helemaal niet zo'n slecht schot van Van der Velde. Die nu ook het publiek probeert op te zwepen. Ex az hij schiet de bal over het doel van Esteban. Alles gaat dus nu richting het doel van AZ. En daar waar AZ in de eerste helft ietsje beter was, geldt dat nu voor NEC. Vandaar dat de 1-1 stand eigenlijk wel terecht is. Bal gaat de diepte in richting Van Eyde en Eltidoor. Van volgens nog de grote winnaar, ook nu weer. Want hij weet Eltidor goed af te stoppen. Zodat NEC weer in balbezit komt via de doelpunt te maken. De Die gaat lopen, want hij heeft wat ruimte voor zich. Ziet alleen ergens in de verte nog Maher staan. Speelt de bal dan naar de linkerkant, naar Rex even terug naar Komboy. Ja, die kan de bal niet kwijt en moet hem helemaal terugspelen naar Van Eijden. En zo uh, is het eventjes wat rustig in de Goffert. Staat het na 11 minuten spelen in de tweede helft. 1-1 bij NSC AZ. Zeker reeks van Heerenveen komt tot staan in Groningen. Frank Wielaar. Daar uh, lijkt het voor ons nog wel op. We zijn tenslotte 56 minuten onderweg. Het is 2-0 voor Groningen. Nu vrije trap voor Heerenveen. Halverwege de helft van Groningen. Kums maar eens ineens proberen. De vuisten van Bizot die uh, fraai redt en de bal naar de zijkant stomt. En daarmee in ieder geval eventjes de problemen uh, wegwerkt. En dan uiteindelijk uh, via Linkeren nog maar weer eens wegwerken. Maar opnieuw duurt het niet zo gek lang. En dan is uh, Heerenveen zo waar eventjes in de buurt van het strafschopgebied van uh, Groningen weer. Met El Ganassi. Die schiet de bal dan tegen zijn uh, tegenstander op. Dat is Kirm. Die uh, denkt dan in samenwerking met Texera onmiddellijk naar voren. Maar dan moet je niet uh, de bal vergeten mee te nemen. Want anders kan Heerenveen en alsnog doorgaan met aanvallen. Zijn ze even in discussie allemaal uh, voor wie uit, uiteindelijk de ingooi is. Moet ik eerlijk zeggen dat de assistentscheidsrechter geen idee heeft. Die heeft ook nog geen uh, vlag omhoog gestoken voor wie het precies is. Want Wegerreef, degene die de beslissing uiteindelijk moet nemen. Die was nog een ander brandje aan het blussen. In de buurt uh, van uh, het strafschopgebied. En Dus nu even kijken wat Wegerreef allemaal precies gaat doen. bal gaat over de zijlijn. en Wegerreef. Uh, die loopt naar Burnett toe. Gaat de bal ophalen. En die gaat zo een scheidsrechtersbal geven. Althans, uh, daar lijkt het in ieder geval op. Ja, dat gaat hij inderdaad doen. Geen ingooi, maar een scheidsrechtersbal. En uh, Burnett gaat zich daarmee uh, bemoeien. En het wordt een uh, aardig duelletje. Nou, je, je kan bijna verbaasd zijn als Heerenveen dat duel had gewonnen. Daar uh, onderling met Burnett. Maar uiteindelijk is het uh, dan Bakuna die de bal over de zijlijn schiet. En zo houdt de ploeg uit Friesland in ieder geval balbezit. En lijkt het erop alsof Heerenveen een heel klein beetje beter is dan dat het voor ons was. Vooralsnog helpt het helemaal niets. Kleine uur onderweg in Groningen voor 2-0. Parijs-Hoube, hebben we nog steeds twee koplopers. Hoe gaat het met Cancelara, met Terpstra, met, uh, met Langeveld? Vertel het ons, Sebastian en Wat een vraag, wat een vraag. We hebben nog steeds twee koplopers. Stijn van den Berg, die lange belg, samen met Sepp van Marken. De snelle belg, want dat moet je wel zeggen. Hij won de Omloop het Nieuwsblad uh, vorig jaar. In de sprint van Tom Bonen. Dan kun je wel finishen. En uh, hij rijdt nu voor de Blanco-Formatie. Maar als hij achterom kijkt, dan ziet hij de sneltrein uit Bern naderen. Fabian Cancellara komt eraan. Heeft nog een gaatje van 20 meter. 18 meter, 17 meter komt steeds dichterbij. En Cancellara heeft Dennik Stibar in het wiel. En die gaan zometeen dus aansluiten bij die twee koplopers. Met nog 20 kilometer te rijden. We zijn net het dorpje Le Bureau uit. En de echte insiders, de mannen die daar zelf wel eens op de fiets hebben gereden. Die weten dat dan zometeen de verschrikkelijke stroken aankomen. Canfer en Pvel en natuurlijk de Carrefour de Larbre. Daar moet het allemaal gaan gebeuren. En iedereen die gedacht heeft dat Cancellara veel last heeft gehad. Van die twee valpartijen van de afgelopen week. In de Scheldeprijs en op training op de kasseien. Ja, die komt toch bedrogen uit. Want twee keer dicht hij in zijn eentje het gat met een kopgroep. Nu hebben we vier man aan de leiding. En daarachter een groep van achtervolgers. Ja, Sebas, met die twee Nederlanders nog. Met uh, Sebastian Langeveld en met Nicky Terpstra. Daar zie ik uh, in de verte de kopgroep weer op de uh, volgende kasseistrook rijden. En wij moeten nog linksaf. Linksaf langs die boerderijen. En daar gaan we dan... Uh, ook dadelijk die volgende op Maar volgens mij is dit dan campin PVL. Ja, inderdaad. zomer nummer 5. 1,8 kilometer lang weer over de kasseien Met Nicky Terpstra en met Langeveld. Stopbord staat inmiddels op 20 seconden. Terwijl de eerste ploegleiders naar voren willen. Het groepje waar ook Van Avermaat bij zit. Godin dus bij zit. En Juan Antonio Fletchia van de vakantieluiploeg. En die groep rijdt op 35 seconden achter de vier koplopers. Achter de Stibar van den Berg. Dat is een duo hè, van Ome Pharma Quickstep achter Sep van Marken. En achter de topfavoriet Fabian Cancellara. Op deze uh, voorlaatste strook, zeg maar. Die uh, echt uh, te boek staat. Als een strook waarin het verschil kan maken. Dadelijk dan ook nog die Carrefour de Larbre. 20 kilometer nog is het tot aan de wielenbaan in Roubaix. Met de vier koplopers. En 35 seconden daarachter het groepje waar wij achter zitten: het groepje met Nicky Terpstra en Sebastian Langeveld. n e -C -A -Z, En die geen doelpunt, maar wel iets aan de hand, geloof ik. Jazeker, een rode kaart voor ex-AZ'er Nick van der Velde. Hij uh, heeft het een beetje aan de stok met Wijnaldum, Giuliano Wijnaldum. En uh, ja, hij geeft een knietje in het bovenbeen van zijn tegenstander. En dat is gezien door Van Zichem, die was onverbiddelijk. Meteen de rode kaart voor, uh, en ik denk dat het terecht is hoor, voor Van der Velde. Die dus uh, zich niet kon inhouden. En dat op een, in een fase van de wedstrijd waarin NEC gewoon veel beter was dan AZ. Want uh, Platje had de paal al een keer geraakt en AZ uh, had het. Heel erg moeilijk, stond op wankelen. Maar nu dan, 11 AZ'ers tegen... 10 NEC'ers en nu gaat meteen Rijnen mee naar voren. Speelt de bal naar uh, Maher en Maher schiet in de handen van uh, Babos. Dat had beter lot uh, verdiend, deze mogelijkheid voor Maher. Hij krijgt hem niet goed op zijn slot en dan is de een in de armen van uh, Babos. Bal naar Platje voorin, maar Platje kan geen bal bij zich houden. Wordt dan ondersteboven gekregen op een vrije trap. Maar hij uh, raakt zelf de bal kwijt en verder niets aan de hand. En dus mag uh, AZ weer in de aanval gaan. 62 minuten gespeeld 1 in de stand. Met rijden in balbezit. bal naar de rechterkant. Waar Berghuis vervangen is door Berghuis vervangen uh, door Berghuis. Uh, balbezit dus voor AZ. AZ met 11 tegen de team van NEC. Maar het staat nog altijd 1-1. Ook okay, hier krijgt mij de rugstanden uit de mannenhoofdklasse Rotterdam tegen Pinoké 3-1 Lara Bloemendaal 0-1. Voordaan tegen Den Bos 0-3. AGC tegen Schaarweide 2-0 en Amsterdam tegen SCRC 3-1. En bij onze wedstrijd tussen Kampong en Oranje Zwart stond het 2-2 bij de rust. Tim Steens. Ja, het is inmiddels 3-2 voor Kampong geworden. Heel knap van die ploeg uit Utrecht. Stond 2-0 achter, maar uiteindelijk is het nu 3-2 voor uh, Kampong. Het was een vreemde, vreemd doelpunt, moet ik zeggen. Want het was een vrije slag buiten de cirkel. Genomen door Robert Kemperman. Die nam de bal een klein beetje mee. En dan mag hij pas in de cirkel gespeeld worden. Hij speelde hem heel hard door de cirkel, diagonaal. En die werd aangeraakt door, ja wie weet, door een verd van Oranje-Zwart. En die ging toen achter keeper Jenskens in het doel. En dat betekent een doelpunt. Want tegenwoordig in het hockey kan je een eigen doelpunt maken. Als hij aangeraakt wordt door een verdediger uh, in eigen cirkel. dan gaat hij uh, achter de keeper. Dus uh, ja, iedereen die ging maar naar Robert Kemperman toe, de mensen van Kampong Want die dachten nou, hij heeft in ieder geval die vrije slag genomen waar het doelpunt uit kwam. Maar het betekent wel dat Kampong met 3-2 voor staat. En ik moet zeggen, ja, het is nu wel iets. Uh, we hebben gespeeld uh, 13 minuten in die tweede helft, dat Kampong nu de betere ploeg is. En uh, ja, oranje zwart natuurlijk gehandicapt door het uitvallen van Mink van der Weer. Hij zit nog op de reservebank hier met een dikke enkel, dus ik, ik heb niet het idee dat hij er nog in komt in die tweede helft. Dus wat dat betreft moet, zal Oranje-Zwart het zonder Van de Weerden moeten doen en ook al zonder Balkenstein. Maar goed, we hebben nog 20 minuten hier, ruim 20 minuten voor Oranje-Zwart om iets aan die 3-2 achterstand te gaan doen. We gaan weer fietsen, die ene favoriet en al die anderen die hem proberen tegen te houden, zoals Jan de Gio. Toch doen ze wat ze moeten doen. Want uh, er was maar één plan. Mogelijk niet wachten totdat uh, Fabian Cancellara uiteindelijk het moment bepaalt waarop hij wil wegrijden. Het kan nog steeds. Hè? Het kan bijvoorbeeld op de Carrefour de Larbre waar de renners nu zijn aangekomen. Met z'n vieren. de vier koplopers. Stibar van de Berg, Cancellara en van Marken. Maar dan kunnen ze in ieder geval niet het verwijt krijgen dat ze er niks aan geprobeerd hebben. Want ze hebben aangevallen. De concurrentie. De mannen die allemaal op het tweede plan zaten. Want er was maar één favoriet voor deze koers. Fabian Fabian Kancelara. En het is knap dat hij dit in zijn eentje tot nu toe heeft stand gehouden. Dat hij er in elk geval nog bij zit. We hebben die vier koplopers. Stiba van de Bergen. Cancela. Oh, een valpartij. Hele zware valpartij. Ik dacht dat het Van der Berg was die daar viel. Even kijken wat daar gebeurt. Het is Van den Berg inderdaad die op het toeschouwer knalt. En dan hard op zijn rug en op zijn hoofd terecht komt. En die ligt dan op, het, op de kassei, op het asfalt wou ik zeggen. En dat betekent, ja, zo nuchter moet je dan ook weer zijn... dat er nog maar drie koplopers over zijn. Stijn van den Berg, daar dus afgevallen. Dat betekent dat Van Marken samen met Fabian Kanselara... en met Denek Stibar het moet gaan afmaken daar... Vooraan. Dan op 32 seconden dat groepje met Terpstra en Langeveld. En dan hebben we op 1.13 een groep met Chavanel, met IJssel, met Boom, met Wijnands, Christophe, Paulini en Chanel. Dat zijn de mannen die daar dan weer achter zitten op 1 minuut 13. was jij zit achter die groep met die ja, 2.90? Ja. ja, we worden even opgehouden op die Carrefour de Larber. omdat Van den Berg hier toch weer opstapt hoor. En nu vergeet de ploegleider van Quickstep, uh, Wilfried Peters natuurlijk, die vergeet bijna zijn mechanicien. Nou, die zit ook weer in de auto. Van den Berg, die is weer gaan. Maar rijden betekent natuurlijk ook dat de groep met Chavanel op deze Carrefour de Larbre uh, weer dichterbij kan gaan komen tussen die wagens. Wij zijn van de Berg ook gepasseerd. Van pijn vertrokken gezicht. En dat shirt aan de linkerkant helemaal open. Zit hij in ieder geval weer op de fiets? Dat is wat hem betreft het goede, neur, het goede uh, nieuws. Drie koplopers dus op deze Carrefour de Larbre. En wij tussen het stof door op weg naar de groep met uh, Langeveld en Terpstra. En die zitten, Gio maar op een halve minuut. Ja, ze zitten op een halve minuut. Maar dit is het moment op de Carrefour de Larbere dat Cancelara zich op kop nestelt. En ik dacht, dan gaat hij, dan rijdt hij meteen weg. Bij Stiebar en bij Van Marken. Maar dat doet hij niet. En dat is toch wel opvallend. Dat betekent misschien wel dat Cancellara niet helemaal de topvorm heeft die hij had willen hebben. Van Marken nu aan de rechterkant van de weg. Terwijl Cancellara en Stiebar aan de linkerkant van de weg rijden in het gootje. En Van Marken die nu een heel klein gaatje slaat. Maar het is nog steeds niet veel. Nee, die drie die houden elkaar voorlopig vast. Maar ik dacht even dat dit het moment was. met 15 kilometer te rijden. dat Fabian Cancellara er vandoor zou gaan. Hij doet het niet. Ze zitten nog met. Met z'n drieën bij elkaar. Groningen tegen Heerenveen dan weer. Kan Herenveen eindelijk iets laten zien, Frank Wielaard? Nee, op dit moment, ik heb, in het begin van de tweede helft dacht ik even dat Herenveen zich oprichten En in ieder geval nog wat probeerde. Dat, daar, ja, daar leek het op, omdat ze veel in de buurt van Bizot waren in ieder geval. Maar nooit echt heel gevaarlijk. En aan de andere kant Groningen inmiddels wel weer een paar keer ontzettend gevaarlijk geweest. Maar de 3-0 ligt er nog altijd niet in, dus nog altijd 2-0. Even opletten, want uh, opnieuw Groningen in balbezit met Bakuna aan de rechterkant. Gaat uh, zijn tegenstander daar een beetje uit. Reitelaar is dat. uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En mag Rijtelaar gaan gooien. Is hij dus de lachende uh, tweede. Maar ja, de lachende tweede is daarna. Of de lachende derde is uiteindelijk Groningen. Want dat staat met uh, 2-0 voor. Rijtelaar met een noodpoging om de bal daar uit de hoek weg te krijgen. In ieder geval. En Magnasco met de overtreding. En die Chileen, dat is voor mij uh, de man van de wedstrijd. Want die voelt de momenten waarop hij naar voren kan gaan uh, steeds feilloos aan. En dat heeft alles te maken met een uh, Servier. Waarvan we normaal gesproken vinden dat hij een van de beste in Nederland is. Djuric zit vandaag totaal niet in de wedstrijd. En iedere keer als die bij Magnasco in de buurt Komt, denkt hij, dankjewel. Ik ga naar voren met ballen al, want mijn tegenstander loopt niet mee, en elke keer is Groningen dan weer gevaarlijk. Texera bijvoorbeeld is al gevaarlijk geweest op aangeven van Manjasko. En Schet die had een 100% kans op 3-0. Maar joeg de bal hoog over de goal van Noordveld heen. En intussen is Herenveen aan het proberen uit te verdedigen. Maar komt in deze fase nauwelijks nog van de eigen helft af. Het zal toch moeten komen van individuele acties van Juricic die niet in de wedstrijd zit. Vindt Bogasson topscorer, een van de beste van Nederland. Maar nog niet in de wedstrijd gezien tot nu toe. 68 minuten zijn we onderweg Groningen de betere en 2-0 voor. Doelpuntje halen bij Tim Steens kampong Oranje zwart. Inmiddels 3-3 geworden. Het was een mooie actie van Bob de Voogd. Hij zette Sander Baart helemaal vrij op de kop van de cirkel. En met een fantastische backhand uithaal passeerde hij keeper hard. Die heeft die bal alleen maar gehoord en niet gezien. Maar het is wel 3-3. Met 18 minuten gespeeld in die tweede helft. Cancellara houdt huis in Parijs. Robert, Sebastian en Gio. Ja, nu zijn het er nog maar twee. Fabian Cancellara natuurlijk is hij er nog over. Samen met Seb Van Mark. Ik zei het al vorig jaar, winnaar van de omlopend nieuwsblad. Daarmee vestigde hij zijn naam als klassieker renner. Werd uh, aan het van het seizoen overgenomen door Blanco. En daar heeft hij nog niet echt heel veel laten zien. Maar dit is de wedstrijd waarin zijn talent ontbolstert. Kijkt even achterom om te zien waar Dennis Stiba blijft. Want die kwam zojuist op een hele vreemde manier... ...waarschijnlijk in een gat aan de kant van de weg terecht. Dacht even dat hij op een toeschouwer knalde. Maar die toeschouwer dat was niet op de plek waar Stiba op dat moment reed. Dus moest een hele vreemde manoeuvre maken. Dwars over de weg. En heeft nu flinke achterstand op die twee. Op Cancellara en Van Marken. En daarachter die, komt die groep met die twee Nederlanders nog dichterbij. Ja, het stabiliseert nu een beetje rond de halve minuut. 35 seconden wordt nu ook gegeven. De achterstand voor de groep met Langeveld en met Terpstra daarbij 30 seconden. Dan zouden we dus in ieder geval weer 5 seconden af zijn. En 15 seconden is de achterstap van de, de, de, de tweede man van Stiebar op de twee koplopers. Frank Wilaert, geloof ik. Aansluitingstreffer van Heerenveen, daar is hij dan. De eerste bal tussen de palen zit ook meteen. Goede aanval over de rechterkant. Finn Bogason geeft aan in eerste instantie. El Ganassi legt voor Groningen, krijgt de bal niet weg. En uiteindelijk via Finn Bogason en Juricic bal voor de voeten van Marasek. Goal is leeg en hij profiteert. Aansluitingstreffer voor Heerenveen tegen FC Groningen Het is 2-1. Een minuutje of twintig daar nog. Ook een minuutje of twintig bij NECAZ... waar het nog altijd 1-1 staat. En dan natuurlijk de ontknoping van Parijs-Roubaix... waarin uh, Cancelara huishoudt. Maar van Marken nog altijd in zijn buurt zit Stibar daar kort achter. En daarachter 25-30 seconden. Ook nog een groepje met Nederlanders. langs de lijn op 1. April is oranjemaand bij twee dingen...